De van het Vatershool. Een radioveltoon naar Georges Siminon. Een jonge Fransman, Louis Genet, heeft in een obscure hotelkamer in Bremen zelfmoord gepleegd. Megree die genet vanuit Brussel gevolgd heeft, is hiervan getuige. Wie is die genet en waarom pleegde hij zelfmoord? Jeunet had een vals paspoort en leefde dus niet onder zijn eigen naam. In de morgen krijgt het stoffelijk overschot opvallend veel belangstelling van een Jozef van Damme, een rondborstig ex-Belg, nu handelsagent in Bremen. De joviale neeringdonner neemt hem op sleeptouw en biedt hem zelfs een dinertje aan. McGree vermoedt enig verband tussen de dode Genet en deze Jozef van Damme, maar een precieze relatie is hem nog niet duidelijk. Inmiddels stelt een expert van de Bremense politie vast dat het overjaagse pak uit het verlies van Genet indrukwekkende oude bloedsporen vertoont. Negrès wordt in Bremen nog maar weinig wijzer en keert met gemengde gevoelens naar Parijs terug. In zijn ongeduld om een nieuwe voorraad Franse pijptabak in te slaan, zet hij op het perron even zijn... De ramen. Van het Een radiofreudel naar Georges Simenon. Een jonge Fransman, Louis Genet, heeft in een obscure hotelkamer in Bremen zelfmoord gepleegd. Legret, die Genet vanuit Brussel gevolgd heeft, is hiervan getuige. Wie is die Genet en waarom pleegde hij zelfmoord? Genet had een vals paspoort en leefde dus niet onder zijn eigen naam.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 is dus gewaarschuwd. Op zijn kantoor wacht hij nog een verrassing. Een jonge vrouw, die al twee uur op hem wacht, stelt zich voor als de vrouw van Louis Genet. Ze had zichzelf vrij spoedig opnieuw onder controle. De armen zijn het gewoon hun wanhoop te onderdrukken, omdat de beslommeringen van elke dag hen opslorpen. Moedig vroeg ze: Heeft hij erg geleden? Nee, mevrouw. Ik kan niet bevestigen dat hij op slag dood was. In het mond? Ik kon nooit iets doen zoals de anderen. Ja, u zult mij wel toestellen... Uw enkele vragen te stellen, mevrouw. Uw man heet er toch Louis Jeunet? Jawel, commissaris. En wanneer is hij van u weggegaan? Twee jaar geleden. Maar ik heb hem nog teruggezien. Hij drukte zijn gezicht tegen het aan. Als mijn moeder niet geweest was dan... ...waarschijnlijk alles voor ons weet. Zo veel zoveel mogelijk, mevrouw. Het is de enige manier om te begrijpen waarom Louis zoiets gedaan heeft. Zes jaar geleden overleed mijn vader. Samen met mijn moeder dreef ik verder het kleine drogisterijtje ...dat hij opgezet had in de Rue En in die periode leed ik Louis kennen. Zes jaar geleden, zegt u... En Louis toen had de naam Jeunet? Ah, oh, natuurlijk commissaris. En hij was Vries in een werkplaats in Belleville. Hij kwam goed aan de kost. Oh, ik begrijp niet hoe het allemaal zo snel is kunnen gaan. Ik, oh, ik kan het niet begrijpen. Ik was erg opgeduldig. Je zou gezegd hebben dat hij aangevreden werd door een vreemde kost. Bent u snel getrouwd? Nou, ik ze maand na onze kennismaking. Hij trok bij ons in. Alleen was de ruimte achter het winkeltje voor ons drieën te krijgen geworden. Daarom huurden we voor mam zijn kamer even verderop. Ze liep mij te zorgen over het winkeltje. En ik betaalde haar elke maand een rente uit. Hmm. Uh... We waren erg gelukkig, commissaris. Ik zweer het u. Louis kwam elke ochtend tijdig op zijn werk. Maar voor dag kwam met mijn gezelschap houden. S'avonds ging hij nooit uit, nooit. En nogthans nog, ik, ik heb altijd het gevoel gehad dat, dat er iets niet klopt. Hoezo? Net, net alsof Louis tot een andere planeet behoorde, dat de atmosfeer hier hem verstikt. Ik kan nog dan zeggen, ik lief zijn. Erg zacht. Weinig mannen kunnen zo teder zijn als hij. Soms nam hij me plotseling in zijn armen Kreeg hem hij me in de ogen zo intens dat het pijn deed. Soms stoot hij me plotseling af, zonder aanleiding, zuchtte diep begon te knutselen zonder mij nog een blik te gunnen. Mijn moeder hield niet zo van hem. Misschien omdat ze aanvoelde dat hij... ...dat hij zo anders was. Ja, u, had hij geen bezittingen die angstvallig bewaarde? Hoe kunt u dat raden? Het oude kostuum. Op een avond kwam hij thuis... Net toen ik het uit een kartonnen doos gehaald had. Ik worstelde het wat uit, was van plan om de scheurtjes te vermaken. Hij werd woedend, rukte het uit mijn handen, slingerde me een boel verwijten naar het hoofd. S'avonds had ik de indruk dat hij me haatte. Dat was een maand na ons huwelijk. Vanaf dat moment. Ging hij nog vrijdag doen? Hij kon het niet helpen. Hmm. Ik ben er zeker van. Ik denk dat hij ziek was, commissaris. Hij veranderde plotseling van humeur. Zweeg. Trok naar de slaapkamer zonder goede nacht te wensen. En dat hij geen vriend Nee. Hier is nooit één bekende van hem geweest. Geen reizen? briefwisseling. Nooit, commissaris. Toen ik hem vertelde dat ik een kind verwachtte. Is het echt slecht beginnen gaan Hij bekeek me met de ogen van een gek Toen is hij beginnen drinken Niet constant, het waren eerder oppullingen Hield hij iets van uw kindje? Ja? Toch wel Ik weet dat hij van hem hield Hij keek soms naar hem voor bewondering hij verdween dan om zaterdag dag terug te keren. De eerste keer smeekte hij me wenend om vergiffenis. <lacht> misschien als, als mam ze zich niet meer bemoeid had, had, had ik het misschien kunnen houden. Oh ja, zij moesten voortdurend berispen. Er kwamen voortdurend scènes. Oh, we waren zo ongelukkig in die periode. Ik weet zeker dat hij het niet kan helpen. Iets verplicht hem. Maar waarom is hij dan uiteindelijk weggegaan? Hij had geld uit de la van de toonbank genomen. Mijn moeder schot hem uit voor dief. Hij werd zeer bleek, had bloed doorlopen ogen. Een plikast van een waanzinnige. Dacht ik dacht dat hij ons allebei ging vermoorden, maar... Hij sloeg de winkeldeur achter zich dicht en... keerde nooit terug... Twee jaar geleden. En zijn werk? In Belleville werkte hij niet meer. Dat heb ik nagevraagd. Maar naar het schijnt heeft niemand hem nog gezien in een kleine fabriek van tapkruiden in de Rue de la Roquette. Mm -hmm. En hebt u hem later ook nog teruggezien, zei u? Ja, zo wat zes maanden geleden. Hij stond voor het uitstapje aan. Maar mijn moeder belette me naar buiten te gaan. Hij was ongelukkig. Denkt u ook niet, commissaris? U moet het begrijpen. Nee, ik begrijp het, mevrouw. Bent u dus zeker dat hij niet te zeer geleden heeft? Geen ogenblik. Maar voor ik u laat gaan, nog een laatste vraagje. Heeft hij nooit over vroeger verteld? Over zijn jeugd? Nee. Hij zei nooit veel. Ik weet alleen dat hij geboren werd in Au ik denk ook dat hij een goede opleiding moet gekregen hebben, beter dan zijn stil niet vermoeden. Hij had een sierlijk handschrift, kende de Latijnse benaming van alle planten, schreef brieven voor de buur. En u hebt nooit kennis gemaakt met zijn familie? Hij was commissaris. Ja. Dank u wel, mevrouw. U begrijpt het, hè, commissaris. Ik was niet verantwoordelijk voor wat hij deed. Gaat nee, nee, nee. u maar rustig naar huis. Een kort onderzoekje volstond om aan de weet te komen dat Joëlina zijn verdwijning zijn intrek had genomen in een zesde rangs hotel, Rue de la Roquette nummer 18. Een traditioneel toevluchtsoort voor geboefte, de Rue de la Roquette. Elk lijkvloer is er bistro. Elke bovenbouw een soort hotel dat bevolkt wordt door zwervers, kruimeldieven en hoertjes. Groot contrast met de drukte in een paar werkplaatsen en fabriekjes in de buurt, waaruit gebonk van hamers en gezis van lasapparaten weer klinkt, dat de muzetten wel eens uit de bistro's verstoort. Nijvere darren worden hier schichtig geslagen door traag bewegende schimmen. Soms haveloos, soms bozaardig. Is er niet. Heeft u hier nog een kamer? Hela! Ja. Nummer 19. Per week? Per maand? Per maand. Heeft u post, hoor? Nee. Commissaris Meijer van de gerechtelijke politie. Geen post? Ehm. Uh, dit pakje. Wel, wel. Het pak bankbiljetten dat hij vanuit Brussel naar zichzelf gestuurd heeft. Krijg je vaak zo'n pakjes in krantenpapier? Af en toe. Geen oh, andere weeswisseling? Nooit. nooit. Hij kreeg hooguit drie van deze pakjes. Dat is een brave nee. jongen, commissaris. Ik zie niet in wat de politie dat zou recht, kunnen. Waar Ja, ja. Bij Gaston van het tapkranenfabriekje in nummer 65. Regelmatig? Dat wil zeggen, soms niet. Ja, hoezo soms niet? Hij dronk, commissaris. Niet zoals alle anderen, nee. Wekenlang niks, alle dagen voorbeeldig naar zijn werk. Gaston is trouwens erg tevreden over hem. En dan dagenlang zuipen bij de beesten af. Geen plezier maken met werkmakers of zo. Nee, nee, nee, helemaal is een eentje. Ik heb het eens een keer gezien toen Gaston hem zocht. ...duwde zijn kamerdeur open en daar zat hij... ...naast zijn bed en dronk. Uh, zielig, commissaris. Dat is jammer voor zo'n jongen. Gaston betaalde hem een goed loon. Geen vrouwen? Nee. Hij ging trouwens nooit weg. Of, nou uh, ja toch. Een paar keer is hij gedurende drie of vier dagen afwezig geweest... Wat zeg je? Nee? Oh, ik mompelde zomaar wat. In Aubervier niks, zei ik. Hmm. Weet je wel, die Louis Jeunet, die zelfmoord pleegde. Een zaak in Bremen? Juist, wanneer deze Jeunet werd geboren in Aubervier. Maar verder weten ze daarover helemaal niks. Vader overleden, moeder verhuisd. Alleen dat Parijs zes jaar geleden... ...om een uittreksel uit zijn geboorteact heeft verzocht. Voor zijn huwelijk. Wel een... Uh. Nou... Die man die met dat meisje uit de Rue Plus getrouwd is... ...was niet de echte Louis Jeunet... ...want die man had een valse identiteitskaart. Dat staat vast. En bij de police? Oh, ook niks. Geen enkele fiche op naam van Jeunet. En bovendien... ...geen vingerafdrukken van de man uit Bremen. Nog in Frankrijk, nog elders... Die circulaire heeft dus nooit iets met de politie te maken gehad. Ach, je vindt er wel iets. Ja, zeg dat wel. <laughs> nou, ik moet terug naar het bureau, mijn schat. Nee. Tot vanavond. Oh, tot vanavond. Eigenlijk was ik beter met madame Maigret blijven kletsen, want een oplossing voor het raadsel vond ik op kantoor al even min. Om bezig te blijven, opende ik het pak in krantenpapier... ...noteerde de nummers van alle bankbiljetten... ...en stuurde ze naar mijn collega's in Brussel... ...met het verzoek de herkomsten van op te sporen. Maigrij. Commissaris Maigrij. Daar dus spreekt u mee. Commissaris, in verband met de foto die in de kranten werd gepubliceerd... Ja, hè? Wel, uh... Ik spreek met de baas van het café Paris uit Waas. Ja? De man op de foto is hier uh, zes dagen geleden nog geweest, commissaris. Wat ja, ben je daar zeker van? Ik twijfel er geen seconde aan. Hij was slavenloos. Ik heb hem uiteindelijk drank moeten weigeren. Goed, vriendelijk dank. Jacques? Ja, commissaris? De vis is uit om u laat trein naar Rijns vertrekt. Ja, la, commissaris. Kwamen jeunesse kapotte schoenen hier niet vandaan? Versleten schoenen dus, al enkele maanden geleden gekocht. Jeunesse kwam hier dus niet toevallig. Hè? Ja? Vijf over half negen, commissaris. Goed, dan ga ik maar. Ik ben daar te vinden in het café de Paris. Tot die al dus, commissaris. Om tien uur s'avonds stapte ik het café de Paris binnen. Het betere café voor de betere burger uit de provinciestad. Een grote gelagzuil met drie biljarttafels. Commissaris Mekwa, we hebben een paar uur geleden een telefoongesprek gehad. Oh, wel, ik heb u alles verteld, commissaris. Mm -hmm. Waar zat hij? Hier tegenover, bij de derde Juliartafel. Ik kwam rond tien uur binnen en bestelde een cognac. Even later nog één en nog één. De klanten negeerden, hem, want er was niet bepaald het type bezoeker dat we hier uh, gewoon zijn. En dat hij bagage bij bezig. Oh, uh, ja. Een oud afgebladderd valies waarvan het slotstuk was. Ik herinner me nog dat hij een touw rondgebonden had en heeft hij met iemand gepraat? Uh, niet bepaald. Laten ons even gaan zitten, commissaris. Uh, wat denkt u, een biertje? Ja, ja. Eén hey, bier. Ja. Wel, rond middernacht zag hij zo bleek als dat marmeren tafelblad hier. Hij had negen of tien glazen cognac gedronken. Er was iets stars in zijn blik, dat weinig goeds voorspelde. Kent u dat soort drinkers? Ze winden zich niet op, of beginnen niet te raaskallen. Maar plotseling verstijven ze als, als een standbeeld. Daar moet ik niks van hebben. Dus ben ik hem gaan zeggen dat hij niks meer hoefde te bestellen. Hij protesteerde niet eens. Ja. En waren er toen nog klanten aanwezig? Er, nog een paar biljarders. Ze zijn hier nu trouwens ook trouwe klanten. Ze komen praktisch elke avond. Ze hebben een biljartclub. Of vader de dronken man ging er vandoor. <laughs> ik weet niet meer wie, maar iemand zei nog, die vinden we straks terug in de beek. En verder niets? Bah, tja, ik kan u nu net zo goed alles vertellen. Uh, het gaat waarschijnlijk om een vergissing, maar... Uh, maar uh. Uh, wel, Sanderendaags vertelde een handelsreiziger die hier geregeld logeert, dat hij nog diezelfde nacht rond één uur die dronken man gezien heeft. Samen met meneer Belloir. Hij zei zelfs dat ze samen het huis van Belloir binnengingen. Hmm. en is Belloir die grote blonde beherter? Uh, jawel, jawel. Hij is onderdirecteur van het Crédit du Nord. Commissaris, mag ik vragen dat dit gesprek confidentieel zou blijven? In ons beroep ziet u... Meneer Beloir was het type van de bewonderde biljarter. Hij zag er keurig uit. Zijn hagelwitte handen keurig gemanicuurd. Na een reeks van 48 punten richtte hij zich op en keek vierde de in. Toen hij in onze richting blikte, knipperde hij eventjes met de ogen, omdat Emile, de baas, absoluut probeerde een ongedwongen houding aan te nemen en er vanzelfsprekend uiterst samen zweertrig uitzag. In de derde aflevering van De Gehangene van het Patershol hoorde u Warderafet als Megre en verder Janine Schevernels, Jackie Morel, Emmy Leemans en Mark Leemans. Technici waren Ward Wijs en Jan Kuipers, geluidsregie van Eddie Bulkin in een bewerking en regie van Ludo Schatz.